De stijl van Stacey is trendy met af en toe een vintage feel. Maar Sitske houdt juist van die stoere touch, die boyish look. Femke kiest voor comfy, een lekkere fluffy sweater of zo. Wie denkt, waar heeft die jongen het over? Maar het zijn de eerste woorden van het nieuwe boek... klerenwoorden en modetaal dat onlangs uitkwam. Als er één wereld is waar veel Engelse woorden worden gebruikt... dan is het de modewereld wel. Taalkundige Vivian Wassink van het Instituut van de Nederlandse Taal... die ook de afgelopen tijd in die taal van de mode. En vannacht is ze mijn nachtkijker. Goedenacht, uh, Vivienne. Goedenacht, inderdaad. Nou, we gaan het zo meteen hebben over modetaal... maar we houden u uh, ook op de hoogte van het snowboarden. Want uh, momenteel is de Big Air uh, net begonnen, toch uh, Edwin Cornelissen? Ja, zeker. De Big Air dat is een uh, soort schans, een hele hoge schans... Waar die snowboarders vanaf gaan, en dan worden ze gelanceerd met een snelheid van 60 km per uur de lucht in. En dan laten ze hun trick zien. De rotaties om de lengte als, de salto's. En dan moeten ze goed zien te landen. We hebben één Nederlandse deelnemster. Dat is Sheryl Maas. En het goede nieuws is, ze gaat daar pop. Het slechte nieuws is, ze zijn er pas twee geweest... dus ze zegt ook nog niet zoveel. Sheryl Maas die uh, in ieder geval uh, goed geland is in haar eerste run. De deelnemers doen twee runs. De beste run die telt en het is een kwalificatiewedstrijd. De top 12 gaat door naar uh, de finale ronde... wanneer het echt om de medailles gaat, Dat is later deze week. Voor Sheryl Maas is het een beetje tactisch worden. Ze moet niet te veel moeilijkheden laten zien... want ja, dan vergroot je het risico op een val. Dat zagen we aan uh, de Britse fuller die, uh, die na haar kwam... en die uh, daadwerkelijk op haar kont landde. Dat gebeurde de Sheryl Maas dus niet. Ze stond haar eerste run... Misschien niet de moeilijkste run in haar uh, pakket. Maar uh, deze score die staat in ieder geval. Zodadelijk gaat ze over een uh, kleine drie kwartier nog een run doen. Moet ze proberen om het nog wat beter te doen. En dan zorgen dat ze bij de tot twaalf eindigt dan staat ze in de finale. En dat is wat ze kan gebruiken. Want ze heeft al de nodige tegenslag gehad hier in uh, Korea. Op het onderdeel sloopstel is ze uh, twee keer ten val gekomen. Dat was die dag dat het zo enorm waaide. En dat die finale zo enorm werd bedorven door uh, uh, het weer eigenlijk. Het was een uh, onwaardige ...wedstrijd werd gezegd die eigenlijk niet gehouden mocht worden in die weersomstandigheden. Dat zei Cheryl Maas en veel deelnemers waren het met haar eens. Maar nu, tijdens deze wedstrijd van de Big Air zijn de omstandigheden goed. Het waait niet hard, het zonnetje schijnt. Het belooft in alles een mooie dag te worden. Vanmiddag uh, hoorden we ook al van uh, Cheryl Maas dat ze viel op de training en daar nogal uh, boos over was. Uh, hoe zat dat? Ja. Nou ja, het is, ik heb haar laten vertellen dat het vaker gebeurt tijdens een training. Ja, dan val je wel. Ze heeft geloof ik vijf sprongen gedaan tijdens die training. Eh, vier gingen er goed en bij eentje kwam ze ten val. En daarna kwam de frustratie er wel uit. Zag je haar smijten met haar snowboard en eh, ja, schelden en het eh, niet naar haar zin hebben. Dus dan kreeg je toch het idee van, nou ja, de, de, de vibe is niet helemaal goed rondom Sheryl Maas... Maar uh, ja, als ik er dan vandaag zag, dan zag het er toch stabiel uit. En als ik haar zo op de social media volg, dan probeert ze toch de positiviteit te vinden. Ik denk dat dat ook is wat ze mentaal moest gaan doen. Na die sloopstel waarin het allemaal zo tegen zat, die knop omzetten en alles uh, op de Big Air. Zoals ze na de sloopstel zei, op de Big Air gaan we een beetje lol maken. Nou, ik denk dat ze op basis van deze eerste run in ieder geval wat lol gevonden heeft. Oké, okay, nou zo meteen dus uh, die tweede run en uh, nou, dan weten we wat haar uh, score is. Jouw inschatting tot slot, uh, heeft zij een goede kans om bij die top 12 te komen? Dat zou normaal gesproken wel moeten lukken. Uh, het heeft natuurlijk ook te maken met uh, de concurrentie. Hoeveel risico's nemen ze in uh, deze kwalificatierun en uh, blijven ze op de been? Ja, zoals gezegd, er is al eentje gevallen, maar er is nu ook een Amerikaanse geweest. Die is wel over Sheryl Maas heen gegaan. Nu is er een uh, Canadese die uh, ook goed landt. Dus dat zijn dan allemaal scores die uh, Wellicht weer over haar heen gaan. Het is een fijne balans vinden tussen uh, aan de ene kant uh, je moeilijkheid, hoeveel risico neem je... en aan de andere kant uh, ja, toch op het boord blijven staan. Dus het zal erom gaan spannen, maar ik denk dat het wel zou moeten kunnen. Moet ze de tweede run nog iets beter doen, dan uh, heeft ze in ieder geval uh, nog wat meer kans. Dankjewel. Edwin Cornelissen, we stra komen straks bij jou terug. Edwin Cornelissen vanuit Zuid-Korea is dat... waar dus snowboarden plaatsvindt, de uh, uh, Big Air daar. Vivian Wasink is uh, bij mij te gast. Zij schreef het boek uh, uh, uh, Klerenwoorden en Modetaal. En uh, Vivian, ik wil even met uh, wat actualiteit beginnen. Wat je bent jarig, hè? Ja, dat klopt. Je bent jaren vandaag nou gefeliciteerd. Uur. Dankjewel. Nou, hebben we dat uh, in ieder geval <laughs> gehad. Jij schreef een boek over de taal uit de mode. Uh, laten we even beginnen. Hoe zou je je eigen kledingstijl omschrijven? Uh, nou, een beetje classy misschien wel. Het <laughs> woord gebruikt je net ook al in introductie. Uh, en ik draag altijd graag uh, rood, dus ik denk uh, ja, wel een beetje vrouwelijk, maar ook wel klassiek. Misschien ja. Ah, ja, dat hoop ik. Ja. En die van mij, hoe zou je die omschrijven? Uh, klassiek, denk ik. Klassiek, ja. En waarom? Uh, nou, wel je hebt. Uh, ja, hoe zou je dat uh, moeten zeggen? Ja. Nou ja, je, je, uh, je hebt wel die, uh, kleren aan die. die uh, ja, die vroeger ook al wel, denk ik, uh, hip waren, maar nu nog steeds. is dus dat is ook wel een beetje tijdloos, uh, denk ik. Ja, klassiek tijdloos. Oké, okay, <laughs> nou, ik zal het maar positief opvatten. Ja, zeker. <laughs> Hoe kom je op het idee om een boek over de taal uit de mode te gaan schrijven? Ja, ik werk zelf voor een woordenboek. En daar heb ik ontzettend veel kledingstukken voor uh, beschreven. En toen uh, viel me eigenlijk op dat, ja, je kan wel een definitie geven van een woord. Maar je kan zoveel meer eigenlijk over kleren vertellen. En je hebt, hè, zoals je net al zei, in veel hippe blogtaal zit heel veel Engels. Hebben. Bijvoorbeeld uh, dat je hiels uh, in hoog hakken moet dragen. Of, of juist vletjes, platte schoenen. Maar je hebt ook heel veel uh, klerenwoorden, zoals ik ze maar even noem... die al heel lang bestaan, zoals jurk, trui, broek, sjaal... die heel gewoon zijn. En je hebt ook heel veel Franse woorden in de klerentaal. Pinoir, uh, jarretel, décolleté, dat soort dingen. Dus het is eigenlijk er is best veel over te vertellen. Dus uh, ik vond het wel een leuk, uh, breed onderwerp. En uh, ja, vandaar. En jij houdt zelf ook wel van mode, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Het is altijd fijn als je echt iets met het onderwerp hebt. Ja, natuurlijk. tuurlijk. tuurlijk. Ja, nee. Maar het is wel zo, want in uh, hippe vlogs en uh, blogs... zie je wel heel veel Engels. En daar moet ik natuurlijk ook wel een beetje om lachen. Hè? Want als ik naar de stad ga, dan zeg ik ook niet... van ik ga fashion shoppen of zo. Ik ga ook gewoon kleren kopen. Dus het is ook wel leuk om dan echt naar die taal te kijken. En ook echt te zien van... oh ja, dat is echt iets voor in hippe bladen en in reclames. En, uh, maar goed, in normale taal uh, hoor je eigenlijk uh, ook wel vaak... de gewone woorden voor, uh, voor kleren. Dan vraag ik me altijd af. Want je hoort inderdaad uh, op vlogs en zo... Wat je zegt, fashion shoppen en al dat soort hippe woorden. Zouden zij nou, als ze niet aan het vloggen zijn... dat soort woorden ook gebruiken? Ja, dat vraag ik me dus af. Ik denk het eigenlijk uh, niet. Het lijkt mij vrij. Het is toch wel een speciaal soort taal... die je ook wel denk, bewust gebruikt om bijvoorbeeld je product aan te prijzen... of om op te vallen. Dat doe je in reclames bijvoorbeeld natuurlijk ook. En ik denk dat zij ook gewoon uh, spijkerbroeken gaan kopen. En, uh, heel, en gewone, jeans. Nee, precies, ja. <laughs> heel gewone dingen gaan, uh, gaan kopen. Nou, we gaan uh, straks uh, een aantal uh, modewoorden doornemen dat allemaal... Nou, uh, Paolo Nuttini met Candy. I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 Wash your clothes. Just give me some candy after my hug. And I'll be there waiting for. Dat is Paolo Nutini. Nachtkijkers. Met Willem de Gelder. Naar mij aan tafel, Vivian Wassink, taalkundige van het Instituut van Nederlandse Taal in Leiden. En schreef een boek over de taal die wordt gebruikt in de mode: genaamd klerenwoorden en modetaal. Um, laten we eens bij het begin beginnen: het woord kleedje. Dat viel me op. Dat is echt een heel breed woord. Wat, ja. wat betekent kleedje precies? Nou, Kleed betekende vroeger gewoon een lapstof eigenlijk. En op een gegeven moment kreeg het een specifiekere betekenis. Dus een lapstof die je dus kan gebruiken om jezelf te bedekken. Hè, om als kledingstuk te gebruiken. Uh, en die, in die betekenis wordt het ook nog wel steeds gebruikt. Een beetje een algemene betekenis voor uh, kledingstuk. Maar eigenlijk gebruiken wij meer uh, kleren of kleding... Hè, voor als algemene benaming. Mm -hmm. Maar in uh, vroeger betekende kleedje ook wel jurk. Maar die betekenis hebben we dan in het Nederlands... eigenlijk niet meer, maar in België wel. In België wordt kleedje ook gebruikt voor jurk, maar jurk wordt ook gebruikt, wordt allebei gebruikt. Maar uh, ja, dat, je, je ziet dus die twee vormen dus uh, naast elkaar. Maar eigenlijk eerst een heel algemeen uh, woord dus, hè, waarmee je kan bedekken dus eigenlijk. Maar, mm -hmm. uh, in België ook nog vrij specifiek dus, waar wij jurk zeggen, wordt daar vaker kleed of kleedje gezegd. Dat vind ik ja. al gek klinken, een kleedje. Ja? Ja, er wordt wel vaak... Ik werk op een taalinstituut, een Nederlands-Vlaams instituut. En wij hebben wel vaak inderdaad wel reacties op elkaars woorden. Want dan ben je inderdaad als Nederlanders vrij snel geneigd... om te zeggen van, dat klinkt heel gek of dat klinkt een beetje vreemd. Of, maar goed, dat is andersom natuurlijk ook uh, wel. Maar je ziet ook wel woorden, bijvoorbeeld in België... als trouwkleed voor trouwjurk en uh, slaapkleed voor uh, pyjama. Dus uh, ik vind het wel mooi juist. Ik vind het wel mooi uh, klinken. Slaapkleed? Ja, dat klinkt slaapkleed. wel heel gezellig. Ja, toch? Ja. Het klinkt wat... Uh, chiquer ook dan een, uh, gewoon een ordinaire pyjama. Ja, en, en nou ja, trouwkleed, dat klinkt wel een beetje gek. Ja, net, net alsof je een vloerkleed of zo omslaat, ja. dat snap ik wel. Ja, nee, klopt, ja. Pyjama, dat is ook zo'n, dat is wel een beetje een gek woord, want dat ja. klinkt er weer niet Nederlands. Kijk, kleedje, dat klinkt heel Nederlands, maar pyjama, dat klinkt eerder... Uh... Nee, dat klopt, ja, dat, waar komt dat, ja, dat komt waarschijnlijk uit Maleis, dat is ooit overgenomen, maar in die taal uh, betekent het niet wat het bij ons betekent. Het was gewoon een soort wijdzittende broek, die ook wel als makkelijke kleding dan werd gedragen. Maar wij hebben het eigenlijk wel vrijwel gelijk echt in de, in de slaapkleedbetekenis uh, gebruikt. Dus voor een tweedelig uh, pak waar je dan in slaapt, pyjama. Maar dat is dus geleend waarschijnlijk uit het Maleis. Dus weer een heel andere taal dan... Uh, ja, heel veel klerenwoorden komen dus uit Frans of Engels. Maar uh, dit is weer heel wat anders. Ja, uit het Maleis. Zijn er ja. meer woorden die uit die taal komen? In um, Nederland? Even denken hoor. Ja, ik denk het wel. Moet ik even kijken of ik een voorbeeld... Ja, volgens mij komt ook... Uh, je hebt ook brani, brani-kraag. Dat wordt dan ook wel gebruikt voor, een, uh, voor iemand die een beetje vervelend is. En brani betekent dan ook dapper mm -hmm. of moedig. Maar goed, brani zelf is natuurlijk geen kledingstuk. Maar brani-kraag, daar denk je dan wel aan van... hé, hey, een kraag dat is een kledingstuk. Maar dat is ook een matrozenkraag. Maar brani-kraag wordt ook gebruikt voor iemand... Ja, die een beetje een relletje schopt en een beetje uh, vervelend is. Het is. een beetje hetzelfde als een brani-schopper eigenlijk. Oké, okay, een wordt... brani-kraag. Ja, dat is wel ook wel mooi, hè, ja ja, Maar dat woord brani komt dan inderdaad ook wel uit het Maleis. Maar ja, dat, dat is op zichzelf natuurlijk geen, geen kledingstuk. Nee, dat is, dat is waar. Dus niet, niet, niet zoveel. De meeste <laughs> klerenwoorden komen uit Engels of uh, Frans. Ja, dus, ja, maar ik las in het boek ook bijvoorbeeld kimono. Dat komt er weer ja, uit het Japans. Ja, inderdaad. Ja. Dat is ook wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Dat zie je ook niet zoveel. Maar de uh, kimono is in Japan ook een kledingstuk... dat door mannen en vrouwen wordt gedragen. En ook bij allerlei uh, ja, gelegenheden. Ook wel bij feestelijke gebeurtenissen bijvoorbeeld. En als je in Nederland een kimono draagt... is dat wel meestal... Nou ja, als je net uit bed komt. Of een beetje een chique kamerjas. Daar gebruiken wij het eigenlijk... Een beetje voor. Okay, en hoe ja. is dat dan naar Nederland gekomen, die term? Ja, dat is altijd een beetje moeilijk te zeggen. Dat, uh, dat, dat weet ik bij het woord kimono eigenlijk niet precies. Maar het is wel redelijk bijzonder dat een Japans woord is geleend. Maar vaak is het uh, moeilijk, zeker bij woorden die al lang gebruikt worden, is het vaak ook wel moeilijk te traceren: van hoe komt het nou precies en uh, wanneer is het precies gebeurd. Dus uh, ja, dat is niet altijd uh, heel zeker uh, te zeggen. Nee, want bijvoorbeeld kleed. Hè? We hadden het net over kleedje. Dus dat is heel verschillend van wie uh, uh, van hoe je dat gebruikt. In België is het al heel anders dan hier. Ja. Um, hoe, hoe komt dat dan? Dat dat verschillend is? Ja, dat... dat... Dat daar is eigenlijk ook niet zo heel eenvoudig antwoord op te geven. Je hebt gewoon dat taal is wel voortdurend in beweging. En het kan natuurlijk dat in verschillende taalgebieden... dat op een gegeven moment een woord eh, niet meer op een bepaalde manier wordt gebruikt. En als dat dan lange tijd eh, gebeurt, dan verdwijnt zo'n betekenis helemaal. En in andere taalgebieden gebeurt dat dan niet. Maar dat, dat gaat ook vaak niet zo heel snel. Dat is niet zo dat we op de een of op de andere dag besluiten van... nu gaan we nooit meer kleedje gebruiken in de betekenis jurk of zo. Daar gaat meestal wel wat tijd overheen. En daarom is het ook moeilijk om dat... Dan precies uh, in de tijd dan uh, te traceren wanneer dat dan precies uh, gebeurd is. Nee, want hoe doe je dat dan? Uh, normaal gesproken als jij probeert uh, ja, dat heet etymologie. Ja, klopt, <laughs> kan ik me herinneren. Ja, dat ja. De, de, weet je de beetje de origine van een ja, woord ja. vinden. Hoe doe je dat? Nou ja, je gebruikt natuurlijk de woordenboeken die er al zijn. En je kijkt in oude teksten. Je kijkt dan ook. Want ik werk bijvoorbeeld voor een woordenboek. En daar gebruiken we dan ook een corpus bij. Zo heet dat dan. Dat is eigenlijk een verzameling teksten. En daar zoek je dan het woord wat je aan het definiëren bent. Zoek je in op. En dan kan je heel duidelijk gaan kijken van. Nou, in wat voor context wordt dit woord nou gebruikt? En dat, ga je dan heel, ja, dat moet je dan heel precies nagaan. En daar kan je dan ook wel afleiden van. Hé, hey, ik zie bijvoorbeeld. Ik werk bijvoorbeeld voor een modern woordenboek. En dan kan het best wel. Zo zijn dat er een bepaald woord dat een bepaald woord vroeger een bepaalde betekenis had, maar dat ik nu in mijn moderne corpus kijk en dat ik zie van hé, deze betekenis heeft het woord helemaal niet meer. Nou, dan moet je dus ook wel in je woordenboek gaan zeggen: van nou, hé, die betekenis haal ik eruit, of ik neem hem nog wel op, maar ik zet er dan als waarschuwing bij van verouderd. En uh, dus, dat is wel uh, ja, je moet het eigenlijk altijd testen hoe een woord gebruikt wordt om te kunnen. Uh, ja, je kan wel zeggen: het betekent dit, maar dan moet je natuurlijk ook wel bewijzen dat dat ook echt betekent. Nou ja. Ah, dus als jij een woordenboek... Ho hoe lang ben je daarmee bezig met het maken van een woordenboek? Ja, Het is natuurlijk het, een beetje het uh, updaten... ga ik ook in het Engels woord gebruiken ja, van een woordenboek. Ja, hè? Want dat ligt er natuurlijk al. Ja, heel veel woorden die kennen we natuurlijk al heel lang. En die zijn ook niet zo heel erg veel in betekenis veranderd. Bijvoorbeeld zoiets als broek of zo. Maar ook zoiets als tafel. Hè? Of een woord als lopen of zo. Ja, daar gebeurt niet zo heel veel mee. Dus dat heb je dan al ooit beschreven in woordenboeken. En als je dat dan definieert... hoef je er niet zoveel aan te veranderen. Maar je hebt ook een heleboel nieuwe woorden die in de taal... Komen. En die, ja, die moet je dan wel zorgen dat je die heel specifiek beschrijft. En uh, ja, sommige woorden zitten ook wel betekenisverandering in. Bijvoorbeeld zo'n woord als uh, vriend, bijvoorbeeld. Dat is dan toevallig geen kledingstuk, maar uh, dat heeft nu de laatste jaren ook een uh, redelijk nieuwe betekenis erbij gekregen van uh, iemand uh, waarmee je bevriend bent op, een, uh, op social media, bijvoorbeeld. Maar dat kan je, hè? je kan best zeggen, wij zijn vrienden op Facebook, maar dan heb je elkaar bijvoorbeeld nog nooit gezien. Dat is toch een heel ander soort uh, vriend, uh, die vriend dan op Facebook, dan de vriend die je uh, al uh, sinds de kleuterschool bij wijze van spreken kent. Dus dan zeggen we ook van nou vriend heeft dus ook een nieuwe betekenis erbij gekregen. En zulke soort dingen moet je natuurlijk wel goed in de gaten houden. ja, ja En Facebook vriend, bijvoorbeeld dat woord. Staat dat ook in het woordenboek tegenwoordig? Nou, dat, nee, dat is eigenlijk te doorzichtig. Omdat we weten wat Facebook is. En we weten ook wel wat een vriend is. Dus dan bes beschrijven we bij vriend heel specifiek van nou, dat kan ook betekenen. Iemand die je via een sociaal ah, medium ja. kent. Maar je gaat die samenstelling dan niet opnemen. Omdat dat dan, ja, dat is eigenlijk wel logisch. Ik bedoel hè, keukendeur, je weet wat een keuken is en je weet wat een Deur is en dan ga je ook niet keukendeur ook nog even apart opnemen in een woordenboek. Nee, dan wordt het wel een heel dik woordenboek. Ja, misschien precies. Ook, hè? Ja. Nou ja, ja, tegenwoordig is bijna alles online, dus dan maakt het niet meer zoveel uit. Maar uh, ja, je moet wel iets, ja, er moet wel iets interessants te zeggen zijn over een woord. Maar ja, soms is het ook, uh, soms is dat ook niet zo. Want bijvoorbeeld zo'n woord als Rokjesdag. Als je daarnaar kijkt, qua vorm is dat heel saai. Want het is rokje plus dag. Nou, het is een dag waarop je een rokje draagt. Maar het is inmiddels zo'n uh, maatschappelijk fenomeen geworden. met een bijbehorende verhitte discussie. dat, uh, ja, dat je dan wel uh, ja, er ook wel wat meer over kan uh, vertellen. Dus daarom heb ik daar dan in mijn boek bijvoorbeeld wel aandacht aan besteed. Dat woord. Terwijl het eigenlijk, als je ernaar kijkt, is het eigenlijk een heel saai woord. En ook wel een doorzichtig woord. Je weet gelijk wat het betekent. Ja, rokjesdag. Nou, ja. dit is inderdaad een beetje een maatschappelijk beladen de term. Ik ja. zag dat je hem in je boek ook uh, had beschreven. Uh, hoe is dat begonnen, dat woord? Nou, uh, Martin Bril die heeft het bekendgemaakt. Hij heeft het waarschijnlijk niet zelf bedacht. In Engeland bestond het ook al. Daar heet het Skirt Day. Niet heel uh, verrassend. Nee. Nou, dat hebben we vertaald in het Nederland als Rokjesdag. Uh, en Martin Bril heeft het toen uh, gebruikt in een column in het Parool, in 2003 geloof ik. En daarna ziet ook heel veel gaan gebruiken in columns in de Volkskrant. En toen is het, heeft hij ook een boek uh, uitgebracht. Geloof ik, Rokjesdag en andere lenteverhalen. En toen was dat heel, uh, nou ja, heel bekend geworden. Ook wel vooral dankzij hem. En uh, het is wel leuk, want je ziet elk jaar ook dat er... Uh dat, er dan, dat mensen het geweldig vinden... maar dat mensen het ook vreselijk vinden. Uh, vooral vrouwen die zeggen dan van... ja, het is heel seksistisch... en ik lees alleen maar stukken in de krant... van heel blije mannen die dan, uh, die dan uh, weer schrijven... over uh, vrouwenbenen op straat. Dus uh, ja, het is echt een term waar, heel, uh, ja, waar je heel veel bij kan vertellen. En daarom is het ook leuk om dat, uh, ja, om dat juist te beschrijven. Ja, en de, de rokjesdag, dat staat ook daadwerkelijk in het woordenboek nu. Ja, ja zeker. Ja. Terwijl het eigenlijk wel heel doorzichtig is qua betekenis... maar uh, dat het zo uh, ja, bekend is geworden en maatschappelijk beladen... is het toch wel een lemma waard. Ah, Oké. Okay, okay. En hoe gaat dat dan? Dan gaan jullie uh, op het uh, Instituut van Nederlandse Taal... gaan jullie daarover vergaderen? Van, uh, nou, ik heb een woordenrokjesdag, uh, moet dat erin of niet? Nou, we hebben wel regelmatig overleg, maar we gaan natuurlijk niet over ieder woord eh, eerst uitgebreid vergaderen of we moeten dat erin of niet. Want de meeste mensen die bij ons werken hebben ook wel lange ervaring. Die werken ook al lang als uh, lexicograaf, als, wo als uh, ja, woordenboekmaker eigenlijk. Uh -huh. En we hebben wel eens in de zoveel tijd natuurlijk vergadering waarin we dan zeggen van hé, hey, uh, welke woorden heb jij gedaan? Hoe ziet het eruit? En natuurlijk hey, wordt het beoordeeld en geef je elkaar ook uh, adviezen en neem je ook weer adviezen aan. Maar het is niet zo dat we bij ieder woord uh, eerst met elkaar in conclaaf gaan van... Uh, gaat het erin of gaat het er niet in? Dat, uh... En het is ook zo, als je een woord beschreven hebt in een online woordenboek... dan kan je ook wel makkelijk daarna bijvoorbeeld nog iets veranderen... of het toch nog eventueel weghalen. Dat is ook wel makkelijk. Vroeger had je natuurlijk een dik boek... en dan moest je weer wachten op de volgende druk uh, voor je eventueel wat mm -hmm. kon, uh, veranderen. Ja, nu kan veranderen. Uh, ja, ja, op elk moment kun je het precies, veranderen natuurlijk. ja. ja. ja. Heb je in België ook kleedjesdag, bijvoorbeeld? Ja, dat is wel uh, grappig. Want uh, er waren een keer, uh, was een keer een groep die had op Facebook uh, opgeroepen... om een uh, om kleedjesdag uh, te organiseren. En dat wilden ze dan doen op 27 april. En het grappige was dat toen een journalist in België... die had daar ook een stuk over geschreven. En die zei juist van, ja, waarom kunnen ze niet gewoon jurk zeggen? Dus dat is eigenlijk wel ja, opvallend. Want kleedje is in België gewoon standaardtaal. Maar jurk wordt ook veel gebruikt, wordt naast elkaar gebruikt. Dus er was eigenlijk ook wat productie... Protest, uh, tegen het kleedjesdag vanuit België. Maar het grappige is dat die dag zeiden ze van nou dat doen we op 27 april en dat is bij ons natuurlijk koningsdag en uh, dat is ook wel weer grappig want dan hoor je juist weer een term als kleedjesmarkt en dat is dan juist weer <lacht> rommelmarkt. Ah hij, ja. Op Koningsdag verkoop je natuurlijk je spullen op een, op een kleedje, dus dat is het uh, levert aardig wat uh, nou ja, verwarring tussen de twee landen dan, uh, dan op, dus dat is ook wel grappig. Ja, je kan ongetwijfeld worden er ook wel kleedjes verkocht op kleedjes uh, in Nederland. Ja, ja. Dan, ja. En Koningsdag is ook weer een uitgelezen dag om een leuk kleedje, dus een leuke jurk uh, aan te trekken. Dus, uh, ja, precies, ja, oranje ja. natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. zullen we nog wat woorden doornemen? Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, ik heb een uh, overhemd aan. Of een, dit kan je dan ook weer een blouse noemen, bijvoorbeeld. Maar ja. overhemd, waar komt dat vandaan? Overhemd, ja, het is eigenlijk een beetje een saai woord. Overhemd, het is iets wat je eigenlijk over je hemd, je, je onderhemd, dus eigenlijk uh, heen draagt. En in België wordt trouwens ook veel hemd gebruikt in de overhemd betekenis. dus dat is ook wel weer een verschil tussen Nederland mm -hmm. en België. Ja, ja, want, want uh, wij denken aan een hemd, denken we iets. Ik heb hier ook een hemd onderaan, Ja, precies. Bijvoorbeeld. Ja. ja, ja, ja, inderdaad, ja. Daarom is wat je er overheen hebt ook een overhemd. Maar ah, dat gaat, ja. gaat over je ja, hemd. Ja. Maar je kan het ook een blouse noemen. Wat is daar dan het verschil tussen? Ja, een blouse is wat algemener. Want bijvoorbeeld als een vrouw een, uh, een blouse aan heeft... Dan, dan zou je dat niet zo gauw overhemd noemen. Dus blouse is denk ik meer wat uh, overkoepelender uh, term. termen. Ah ja, ja, dat is wat breder. Ja. ja. Ja. En, want in de winkel noemen ze het een shirt. Een shirt, ja. Dat, noemen ze een blouse, een shirt. En nou ja, in een overhemp ja. noemen ze wel eens een shirt. Ja, dat is misschien ook weer een behoefte... om het een, hip Engel, een hippe Engelse benaming te geven. Om dan, dat verkoopt dan misschien uh, beter. Of dat klinkt wat... Uh, wat meer trendy, dat denk ik. Dat is echt weer winkel, oh, okay, dat winkeltaal is echt, uh, dan. Ja. Puur commercieel ja, ja, eigenlijk. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Want shirt, dat is ook wel een vrij breed woord. Want nou ja, dat gebruiken ze dus voor over Maar ook gewoon voor een t-shirt. Ja, inderdaad. Ja. Een t-shirt vind ik ook wel uh, een leuke, Want... T-shirt, dat uh, heet dus T-shirt, omdat in de vorm kan je wel iets herkennen van een hoofdletter T, als je een beetje je best doet. Hè, dan het lijfje is dan uh, de stok en de, en de mouwen zijn dan uh, de, oh, po de ja. pootjes van de T. Ja, ah, precies. Dan moet je ja. je armen uitspreiden. ik had het voordoen, maar dat zie je natuurlijk niet op de radio. Maar goed, inderdaad. Dan met een beetje fantasie kan je daar dan een, een T in, in herkennen. Daarom schrijf je T-shirt dus ook met een hoofdletter uh, T. Maar, uh, maar ik, vond het, ja, ik vond het wel zelf wel grappig want ik weet nog wel als kind dat ik een reclame hoorde op MTV. En dan zeiden ze van, these t-shirts stay t-shape. En toen dacht ik pas, hé, hey, een t-shirt heet zo... omdat het de vorm van een T heeft. Maar in mijn hoofd was het echt altijd als een eenheid opgeslagen. En uh, nou ja, dus, uh, het is helemaal niet zo heel erg duidelijk... dat een, vind ik dat een t-shirt zo heet om... Uh, omdat, die, omdat het de vorm van een T heeft. Nee, ja, je moet ook wel vrij goed je best doen om ja. een T in te zien. Ja. Ja. Maar dan is shirt dus eigenlijk ook weer een wat breder woord dan T-shirt. Dan ja, is T-shirt een bepaald ja. soort shirt. Ja, ja, ja ah. inderdaad. Ja, dus dat is wel meer hè, dat je een soort overkoepelende benaming hebt. Want je kan Colbertjes en Blazers bijvoorbeeld ook allemaal jasjes noemen. Maar veel mensen die zeggen ook in plaats van Colbertje jasje. Dus het is, uh, vaak heb je zo dat er een wat algemene term is die dan ook weer... Uh, uh, soms ook een wat specifiekere term is. Dus dat maakt het soms ook wel een beetje verwarrend. Maar goed, dat kan je dan mooi in een woordenboek... weer uh, keurig onderscheiden in verschillende betekenissen. Ja, ja. precies. En ja. waarom hebben we geen Nederlands woord voor shirt? Want ik spreek het ook al zo uit shirt, als het Engels ja. shirt. Ja, ja, je kan het ook als ja, shirt of zo. Maar dat ja, doet eigenlijk shirt, niemand. Nee, klopt. Maar wel dat shirt met die uh, u is ook wel een beetje... Zo, een voor Nederlandse de uitspraak, denk ik. Maar uh, ja, heel veel Engelse kleren worden... zijn al best wel lang natuurlijk in het Nederlands inmiddels. En daar zijn we ook zo aan gewend... En je hebt wel eens uh, dat, dat, uh, dat mensen zich dan opwinden over het gebruik van Engelse woorden... en dan uh, Nederlandse vertalingen gaan voorstellen voor woorden. Maar in de praktijk werkt dat, als een woord al heel bekend is... werkt dat eigenlijk meestal niet zo goed. Ik kan niet zo goed een, een klerenvoorbeeld uh, uh, verzinnen... Maar je hebt bijvoorbeeld uh, computer of zo. Hè? Dat is natuurlijk een heel normaal woord. Maar uh -huh. dat was er op een gegeven moment ook jaren geleden... dat mensen zeiden van ja, noem dat een rekenaar. Want dat rekenaar. zou het dan letterlijk betekenen. Maar goed... Dat is natuurlijk helemaal niet duidelijk, want bij rekenaar denk ik ook aan rekenen en ik denk niet aan, uh, aan wat je op een uh, computer uh, kan doen. Dus soms heb je gewoon Engelse woorden die al ja, gewoon heel lang gebruikt worden en ook wel heel bruikbaar zijn. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ook zoiets als een app of een touchscreen. Ja, bijna iedereen heeft wel een smartphone of een ander apparaat waarop je een uh, ja, smartphone of is een ook woord. Uh, Precies, ja. Dat, dat, en dan zie je ook weer dat men, sommige mensen dan slim phone of slimme telefoon <laughs> zeggen, maar dat burger dan toch niet echt heel erg in. Dat is toch een wel een beetje phone. te achter. Ja, ja, ja, Dat klinkt denk ik wel ik leuk. Ja. Ja, een touchscreen, ja, een aanraakscherm, dat ja. komt dan ook wel weer heel erg... Uh, nou ja, dat wordt ja. ook wel gebruikt, maar dan uh, uh, wat, wat ik wel gezien heb, als, uh, ik heb dat, toen ik dat woord ging bewerken dan voor het woordenboek, dan uh, kom je ook gewoon wel tegen dat het woord touchscreen veel meer gebruikt wordt dan het woord aanraakscherm. Mm -hmm. Dus dan uh, neem je dat woord op in je woordenboek en dan zet je er wel bij, bij synoniem aanraakscherm. Maar dan ga je niet eh, andersom dat woord aanraakscherm dan als, eigenlijk als het hoofdwoord beschrijven. En dan die touchscreen een beetje wegmoffelen. Want je moet natuurlijk wel de taal beschrijven zoals die werkelijk is. Want als ik, ja, ja. Eh, als ik zou gaan zeggen van oh, ik neem alleen aanraakscherm op en die touchscreen negeer ik. Dan, ja, dan, dan ga je eigenlijk een beetje misschien beschrijven zoals je het zou willen zien. Maar zoals ja. niet... Daadwerkelijk zit. Dus zijn, uh... zijn er activistische woordenboekmakers die, die dit soort dingen die bepaalde woorden willen promoten of zo? <laughs> nou ja, ik denk dat ze nog wel bestaan. Maar tegenwoordig is de trend in woordenboekland wel om gewoon zoveel mogelijk de daadwerkelijke taal die gebruikt wordt te beschrijven en niet taalgebruik voor te schrijven. Okay. Maar vroeger was dat wel anders. Dan waren woordenboeken er wel meer. Uh, ja, om, om vooral het Nederlands dan... Uh, ja, ik wou bijna zeggen te promoten, maar goed, dat is ook weer Engels. Maar om het Nederlands... Nee, om, <laughs> ja, ja, dat is ook Engels, ja. <laughs> ja, precies. Ja, nee, maar om het Nederlands echt... Uh, echt uh, ja, dat, dat, vroeger werd echt wel de nadruk opgelegd in woordenboeken woordenboek... Van, nou, de Nederlandse vorm is dan de mooie vorm... En, en andere vormen moet je dan vermijden. Maar die rol uh, hebben, ja, heeft het woordenboek uh, nu niet meer... Zijn er voorbeelden van, inderdaad, um, Engelse woorden waar een Nederlandse variant voor is gekomen die populair was? Um... Zit heel diep te denken aan ja, de sport misschien? Ja, je strafschop hebt... in plaats van penalty. Ja, dat is ja. een goede inderdaad. Je hebt wel vaak zo dat je paren hebt, woordparen die dan, waarbij dan allebei de woorden wel redelijk normaal zijn. Ja. Dat is een goed voorbeeld inderdaad. Penalty is een corner, en hoekschop ook. Oh ja, hoekschop dus, uh... natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja Ik weet dat, uh, ik meen, ter Napel ooit heeft geprobeerd om de term fopduik erin te krijgen oh, ja. in plaats van schwalbe, maar dat is dan weer <laughs> ja. een Duits woord in plaats ja. van een Engels woord, ja. maar dat is volgens mij niet echt ingebruikt. Nee, dat klopt inderdaad. Ik in vind hem wel leuk, fopduik. <laughs> ja, nou, wie weet komt hij wel ja. als nummerbord in het woordenboek volgende keer ja. Of staat hij er al in? Laten we het zo meteen opzoeken. Uh, bijvoorbeeld broek. Waar komt dat vandaan? Ja. Nou, broek uh, gebruiken we eigenlijk al heel lang. Al sinds de middeleeuwen. En je hebt bij heel veel van die hele oude klerenwoorden... heb je ook wel vaak dat je dan niet... Uh, heel duidelijk uh, kan vertellen... Hoe het, uh, hoe het precies gekomen is. Broek is misschien afgeleid van een... Keltisch woord. Wat dan zoiets betekende als uh, beenbekleding. Of, uh, of ook wel wat algemener kledingstuk. Dus nog niet echt heel concreet. Het zou ook kunnen dat het van een Germaans woord is. En dan betekent het zoiets als achterste of heupbeen of been. En dat is dan een dan, uh, ja, benaming. Uh, dan is het uh, dat kledingstuk later dus verschoven. Hè. Dan zeggen ze van nou, eerst had je het lichaamsdeel. En toen zijn we uh, uh, het ding wat je over dat lichaamsdeel heen draagt... zijn we ook zo gaan doen. Dus, maar dat weten we dus niet helemaal zeker. Maar het wordt in ieder geval wel al heel lang in het Nederlands gebruikt. Nou, er zijn ook plaatsnamen met broek. broek ja, op op dijk en zo. Ja. Maar dat zal dan wel weer ergens anders Ja, dat komen. is inderdaad een ander... Dat wordt woord dan vormelijk hetzelfde uit... maar dat heeft een heel andere oorsprong. Oké, okay. een ja. trui? Trui, dat hebben we ook al heel lang. Dat is waarschijnlijk uh, aan het einde van de middel 15e eeuw dacht ik, uh, hadden we het al uh, geleend uit het Duits, of een variant van het Duits, die toen gesproken werd. Maar toen betekende het nog niet wat het nu betekent. Toen was het een soort van uh, ja, een soort kiel of een wambuis, zoals dat dan heet. Oh, dat vind en, uh, ik een mooi woord, Ja, wambuis. vind ik ook. Ja. <lacht> Klinkt leuk, hè? Ja. Dus een soort van uh, uh, ja, een beetje wijdvallend, uh, hemdachtig ding, dat tot op je middel viel, dus nog niet een trui. Maar in de 19e eeuw, uh, toen uh, kreeg het pas echt die uh, betekenis die het nu heeft. Die, uh, ja, dus, dus het bekende kledingstuk met de twee mouwen. En, uh, maar dat is dus... Uh, ook wel een beetje in de vorm van een T, trouwens. Ja, inderdaad, ja. <laughs> trui, ja. Nee, ja. het begint ook met een T. Trui, Tot slot, ja, en een jas? Waar komt dat vandaan? Jas. Dat, uh, dat, ja, je vraagt wel iedere keer allemaal van die oude woorden... waarvan de, de oorsprong dan een beetje uh, onduidelijk is. Jas is ook een oud woord... wat eerst ook een algemene betekenis had. Waarschijnlijk van kledingstukken... en daarna ook pas ah, geschoven ja. is... naar die specifieke ja, over, uh, overkleed betekenis. Maar je hebt ook maar een, maar een ochtendjas. Uh, dat is dan weer anders dan ja, een badjas. Ja, ja precies. Ja, ja, je hebt een heleboel soorten jassen natuurlijk. Maar uh, ochtendjas en badjas... zijn eigenlijk een beetje gewone woorden. Maar je hebt natuurlijk ook... Hè, de kimono hadden we het net over. Maar ook de peignoir, dat vind ik ook altijd een mooi woord. Dat is ook natuurlijk een beetje een, een chicere badjas eigenlijk. Dus uh, ja, ook in die, uh, ja, dat, voor dat soort kledingstuk heb je ook allerlei, uh, allerlei woorden. Oké, okay, nou een jas hebben ze ongetwijfeld nodig in Pyeongchang. Want uh, daar wordt gesnowboard, Edwin. Ja, je jas kon je goed gebruiken. Maar het is wel lekker weer. Moet ik, ik zei je lekker te bakken okay. in de zon. Ik hoor, ik hoor jullie overigens zojuist over een fopduik. Die heb ik hier nog niet gezien bij de Big Air. Uh, er zijn ook sowieso weinig die ten val zijn gekomen. We volgen Sheryl Maas, die als eerste in actie kwam... een run neerzetten, een sprong neerzetten. Die ze in ieder geval landen. Maar het was wel een best wel simpele sprong. En dat zag je met name mm -hmm. in de deelnemersveld dat daarna kwam... dat uh, ja, de een na de ander er toch overheen ging met sprongen... die veel moeilijker waren. Er zijn er uh, twee of drie gevallen. Dat betekent dat ze momenteel op de veertiende plaats staan. Oeh, en zoveel, uh, ja, he? dat is dus niet. Nee, ja, en er komen er nog een aantal hoor, deze eerste run. Uh, we zijn pas bij nummer 18 van de 26. Ik zie dat nummer 18 hier ook landt. Die zal er waarschijnlijk ook weer overheen gaan. Dus het lijkt er toch op dat Sheryl Maas in die eerste run in het achterveld gaat landen. Uh, nou ja, hoeft dat op zich nog niet eens een groot probleem te zijn. Maar dat betekent wel dat ze in de tweede run echt een ander vaartje moet tappen... en een veel moeilijker sprong moet laten zien, met alle risico's van die natuurlijk. Want uh, het niveau ligt hoog in deze wedstrijd. Denk niet dat Sheryl Maas een koekenbakker is. Zo is het zeker niet, want uh, ze heeft bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden de Europese X-Games. Een uh, zeer prestigieus evenement gewonnen op de Big Air. Dat was in haar hometown Oslo. Daar woont ze. Uh, dat was misschien wel het mooiste succes uit haar carrière. Dus ze kan het echt wel. Maar de moeilijkheid hier is echt wel heel groot. hoog heel de lat voor haar. Ze zal het moeten laten zien in die uh, tweede run. Want op basis van de eerste run zit ze echt in het achterveld. Oké. Okay, Edwin Cornelissen van de NOS vanuit Pyeongchang. Nou, uh, we horen later of Cheryl Maas het uh, gaat redden. Uh, zij moet dus bij de eerste de twaalf komen om zich te kwalificeren voor de finale op uh, dat onderdeel Big Air van het snowboarden. Zou mooi zijn. Um, jij houdt heel erg van, Vivien, jij houdt heel erg van Sol, hè? Ja, zeker, ja. Nou, ja. dus speciaal voor jou is dit uh, James Brown uh -huh. met Woman.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 Makes he's in jail Tell me said it again Say it again I ask uh, What makes men Jealous Of each other Sometime turn Against his brother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 And she smiles when she feels sad. And when you and when you feel blue, she knows her place no right, woman, beside no woman, right beside you. Right beside you. And I wanna know. What makes man? Speciaal voor Vivian Wassink hier, James Brown met Woman. Nachtkijkers. We hebben het uh, namelijk over klerenwoorden. En dat klinkt als vervelende woorden, maar het zijn woorden die in uh, de kleding we uh, zien worden gebruikt. Modetaal gaat het over. En daar zijn er ook een heleboel uitdrukkingen die uit de mode komen. Daar heb ik een aantal van op een rijtje gezet. Um, het radio Enginaal bijvoorbeeld, hier deze. Ja, ik kan het ook wel zeggen hoor, ik, ik, ik herken het wel, geen geld meer, um, veel schulden, het, het gevoel hebben dat je nergens meer heen kunt, je moet wel verkopen eigenlijk. Vorige week nog, ja, zo'n potje monopolie gaat je toch niet in de koude kleren zitten. In de koude kleren zitten. Wat betekent dat? Ja, nou, als iets in je koude kleren gaat zitten, dan, dan uh, zeggen ze van, nou dat uh, je huid en je hart zijn natuurlijk warm, maar je kleren niet. Dus als iets je dan in je koude kleren raakt, dan raakt het je uh, veel dieper. En helemaal onder je kleren. En dan raakt het je dus in je hart. Dan gaat het niet in je koude kleren zitten. Dus dan komt het, ja, dan komt het echt binnen. Dan word je er echt door geraakt. Ja. Oké, okay, dat betekent dat dus? Dat zijn we op een gegeven moment gaan gebruiken. Ja, inderdaad. Ja, ja En het is ook wel leuk dat, uh, ja, dat, dat zo'n oude uitdrukking dan nog wel gewoon uh, gebruikt wordt. Maar wat ik wel zelf wel grappig vind... is uh, dat ik wel merk bij de jongere generatie, met mijn dochter bijvoorbeeld... als ik zo'n soort uitdrukking gebruik... dat die echt, echt helemaal niet weet uh, waar ik het over heb of wat dat betekent. En okay. ik, ik, wil, ik bedoel, ik wil natuurlijk niet generaliseren. Ik weet niet of dat voor alle uh, jongeren uh, geldt, maar... Is wel, ja, ik weet niet. Ik denk wel dat er een neiging is om, om wat meer, uh, ja, meer letterlijk echt te praten, minder figuurlijk te praten en wat directer te zijn en daardoor ook minder uitdrukkingen te gebruiken. Volgens mij uh, is dat wel een tendens in de taal, denk ik. Het zou wel interessant zijn om daar een keer uh, ja, onderzoek of zo naar te doen. Maar dat uh, daarom vond ik het ook leuk om in dit boek ook wel die uitdrukkingen. Ja, ik heb ze niet allemaal kunnen opnemen. Er zijn er heel erg veel, maar in ieder geval een aantal van die uitdrukkingen te kunnen opnemen. Om dan. Uh, er zijn echt ontzettend veel die met, mm -hmm. met kledingstukken te maken hebben. Ja, Want hoe oud is ja. jouw dochter? Mijn dochter is 22. Ah, ja, en, okay. ja, ja, ja. ja. Dus, Maar die gebruiken dus minder uh, dit soort uitdrukkingen? Ja, ik heb... nou ja, het is, hè, bedoel, ik weet het natuurlijk niet. Ik, bedoel, ik ken, kan natuurlijk niet spreken voor, uh, voor de hele uh, jongere generatie. Maar dat, het, het, het valt me wel op dat ze uh, uh, ja, minder bekend zijn met, uh, met, uh, met uitdrukkingen. Ja. Ik, heb, uh, ik heb eigenlijk op de radio en op tv echt een heleboel gehoord. Dus ik heb er okay. echt nog een ja. heleboel. Dus laat, uh, ja, laten we even ga verder luisteren. gaan hier deze. Juist, met andere woorden, u weet wel van de hoed en de rand van het werk van die commando's. Dat is Sven Kokkoman in het programma 1 op 1. De ja. hoed en de rand. U weet wel van de hoed en de rand. Ja, als je van de hoed en de rand weet, dan begrijp je heel erg, heel erg goed hoe iets in elkaar zit. Dan weet je dat heel erg precies. Dan ben je daar heel erg goed van op de hoogte. Dat is van de hoed en de rand weten. Maar waarom zeggen we dat daarvoor? Wat heeft dat met hoeden te maken? Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg duidelijk volgens mij. Omdat uh, ja, een hoed in elkaar zet is wel redelijk uh, complex. En als je dan weet hoe dat, uh, hoe dat moet, dan. Uh, dan uh, ben je dus wel heel precies van iets op de hoogte. Dat, uh... en de hoed en de rand, ja, het is natuurlijk de hele hoed, dus dan ben je van het geheel uh, op de hoogte. Oké, okay. oké, okay, maar dat is dus niet helemaal na te gaan. Nee, nee, dat ik heb het wel. Uh, het is niet, nee, dat was niet heel erg duidelijk uh, te vinden. Nee. Oké, okay, ik heb er nog eentje. RTL Nieuws, daar ging het onlangs over pulsvissen. Uh, dat is ook nog een hele mooie term op zich, maar heeft niks met kleding te maken. Toen hoorde ik dit. Er zit daar nog niet eens de grootste pijn voor de vissers, dat is de brandstofrekening. Die gaat veel bedrijven de das omdoen. De das omdoen? Ja, als je iets je de das omdoet, dan word je daar dus ja, door neergehaald of geveld. Of uh, ja, wordt ervoor gezorgd dat iets ophoudt te bestaan. Dan word je eigenlijk, uh, ja, dit das zit dan stevig om je nek en dan word je dan eigenlijk door uh, ja, geveld. Oké, okay, dan kan je niet meer ademen nee, eigenlijk. Ja. Dus daar komt dat vandaan. Ja. Oké, okay, de das omdoen, dat vind ik ook altijd wel mooi. Uh, nog eentje. In de Tweede Kamer kom je ze ook tegen, dit soort uitdrukkingen. Uh, Farid Azarkan van de partij Denk, die zei laatst dit in het debat. En ook als ik kijk zeg maar naar vorig jaar, hoe scherp die was op die 1,2 miljard... van de Belastingdienst en daar de regering het hemd van het lijf vroeg. Het hemd van het lijf? Ja, als je echt het hemd van je lijf... dan sta je dus helemaal in je blootje uiteindelijk. Dus dan, dan wordt er wel heel erg sterk doorgevraagd. Oké, okay, ja, deze, de, deze kun je dan wel vrij letterlijk ja, leiden tot, ja. uh, tot wat het is. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja, en het hemd is nader dan de rok. Vind ik ook altijd wel een mooie. Dat betekent dan dat, ja, dat je de neiging hebt om meer te doen voor mensen die dichtbij je staan. Voor vrienden, of familie, dan, uh, hè, dan voor mensen die wat verder van je af staan. Omdat je hemd dan wat dichter op je huid ah, zit. Ja. Maar het grappige is dat die rok hier, wat je zou denken van nou, de rok, die zit wat verder naar beneden. Dus mm -hmm. daar heeft het mee te maken. Maar vroeger had een rok een, uh, had het niet de betekenis die het nu heeft. Maar was een rok een soort mantel. Ja, een soort manteltje eigenlijk dat je over je hemd dus heen droeg. Dus vandaar, het hemd is nader dan de rok. Dus het ah, gaat ja. eigenlijk over die oude betekenis. Ah, maar rok rokkonstuur komt daar ook vandaan, Klopt, nog niet. ja, inderdaad. Daarin is het nog, nog behouden, inderdaad, ja. Ja, het, uh, het uh, Centrum voor Nederlands Taal waar jij werkt zit in Leiden. Ik heb ook in Leiden gestudeerd. Daar kennen we de betekenis rockkostuum wel. Ja. Dat is een beetje een student. Ik denk dat alleen studenten dat nog dragen, of niet? Nou ja, bij promoties hè. natuurlijk. Oh, ja, zijn de, ook studenten de, de, eigenlijk. Hè? De, de, de Paranimfe die, die verschijnen dan in rock dus, uh, ja. Oké, okay, in rok hè, zo noem je ja. dat dan. Ja. Um, nog een andere. Um, ken je Sven Radske? Uh, nou. Nederlands-Duitse artiest. En hij was de gast in het programma Volgspot... bij de collega's van Radio 5. En hij zei toen: Dit het lijkt dan misschien allemaal heel los. En, en, en uh, alsof ik het allemaal maar uit mijn mouw schud. Maar ik bereid me natuurlijk ook wel heel goed voor. Uit mijn mouw schud? Ja, klopt. Uit mijn ja, mouw ja, ja, ja, Er wordt wel gezegd, maar het is wederom ook niet helemaal zeker dat dat komt voor dan een pak. Uh, dat dan vroeger gedragen werd door, door, uh, ja, door, door uh, de mensen die dan de soort voorlopers van de cabretjes waren... die dan wijde mouwen hadden... waar dan bijvoorbeeld een aap of zo in verstopt zat... die dan ineens tevoorschijn werd getoverd. Maar is niet helemaal zeker. Maar het is in ieder geval wel altijd als je iets uit je mouw schudt... dat je eigenlijk plotseling met iets nieuws... en iets verrassends opkomt. Zonder dat iemand heeft dat je ineens iets heel verrassends presenteert. Ah ja, precies. Dan schud je iets uit je mouw. Ja. Dat vond ik ook een leuke... Jij houdt ook heel van rapmuziek, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, nou heb ik ook een stukje uit een rapnummer genomen... want daar moest denken. Uh, laten we even luisteren. Def Rijms, die rapte ooit dit. Naast mijn schoenen ja, lopen. Ja, ja. Als je naast je schoenen loopt, dan uh, ben je heel erg overmoedig. Dan ben je een beetje arrogant. En uh, ze zeggen ook wel van... Uh, ja, dat het komt dat je jezelf eigenlijk opblaast. Dat je voeten op een gegeven moment zo groot zijn dat je daardoor dus naast je schoenen... Uh, loopt eigenlijk. Maar naar schoenloop betekent dan... Uh, ja, heel stoer doen, overmoedig zijn... Uh, jezelf groter voordoen dan je bent. Oké, okay, dan zijn je voeten te groot voor je schoenen. Ja, ja. En dan moet je naast je schoenen lopen. Ja, dat klinkt zo logisch. Ja, eigenlijk wel. Hè? Wat is jouw favoriete kledinguitdrukking? Uh, Mijn favoriete kledinguitdrukking: uh, even de broek aan hebben. De broek aan. Ja, ja. En uh, ja, dat als je ergens de baas bent, uh, als je ergens het voor het zeggen hebt, wordt dan meestal gezegd van vrouwen. Want vroeger was dat natuurlijk ook wel uitzonderlijk als vrouwen een broek aan hadden. Nu natuurlijk niet meer. Tenminste, voor mijzelf wel, want ik draag altijd een jurk. Maar uh, de broek aan hebben vind ik wel een uh, leuk, omdat je daar ook wel uh, de vroegere maatschappelijke verhouding. Ja, waar precies, een omdat ja. de man des huizes natuurlijk de ja. leider ja. was en die had de broek aan. Precies, ja. Um, ik ben benieuwd of uh, Edwin Cornelis of, of, of Cheryl Maas alweer aan het uh, snowboarden is. Oh, ik krijg een nee. Ze is nog niet aan het snowboarden. <laughs> ik krijg een seintje als uh, dat wel zo is. En dan gaan we weer naar Pyeongchang. Um, je hebt ook nog uitdrukkingen zoals grapjas. Ja, inderdaad. Dat is ook een leuke. Ja, een grap. Uh, jas is iemand die, uh, ja, die, ga, die grappig doet. Maar meestal wordt hij niet ongelooflijk uh, grappig gevonden. Uh, en het woord jas wordt gebruikt omdat jas vroeger ook in de betekenis man of manspersoon of persoon uh, werd gebruikt. En dat is mogelijk een verkorting van de naam Jasper. Dat weten we niet helemaal zeker. Omdat bij jas de etymologie vrij onduidelijk mm -hmm. is. Maar Jasper was dan weer een komisch toneeltype van vroeger. die dan. Uh, ja, in een beetje kluchtachtige stukken speelde. Maar dus eigenlijk ook niet echt heel grappig was vaak. Dus vandaar misschien dat grapjas ook uh, ja, een grapjas. Als iemand een grapjas is, dan vind je hem meestal niet echt heel grappig. Het is meestal okay. een beetje spottend uh, bedoeld als je iemand een grapjas ja, neemt. Ja. Maar het leuke is wel dat mensen vervolgens ook andere woorden zijn gaan vormen... die een beetje op grapjas lijken. Bijvoorbeeld lolbroek mm -hmm. en uh, grapjurk wordt ook wel gebruikt. Dus uh, toen de grapjas er eenmaal was... gingen mensen ook wel verder in het uh, kleding Straatje en ook weer andere, andere van zulke soort woorden te ja. zinnen. Ja. Grapjurk, ja, want dat, dat is wel opvallend. Want een jurk is natuurlijk wel een kledingstuk... wat met vrouwen wordt geassocieerd. Ja, wel, wel. Een grapjurk, dat zeg je vooral over mannen, denk ja, ik. Ja, inderdaad, heel, heel ah. opvallend eigenlijk, ja, ja. Ja, hoe zou dat nou komen? Ja, daar heb ik eigenlijk niet, niet een heel goede verklaring voor. Maar <lacht> het is wel heel opvallend. <lacht> ja, een grapjurk. Ja. Zijn er nog meer van dit soort woorden? Uh, die, uh, van, ja, de, dit soort woorden die, uh, waar kleding wordt gebruikt om iets uit te drukken? Even kijken hoor. We pakken het boek er even bij. Ja, inderdaad. We gaan even bladeren. Ja, de, de, ik vind het mo moeilijk om uh, echt zo'n soort uh, voorbeeld uh, er nog bij te vinden. Nou, laten we dan uh, even ja. doorgaan voordat uh, de noodband gaat spelen. omdat ja. we te lang uh, stil zijn. Um, er staan in het boek ook een aantal politieke discussies. Nou, hebben we het eerder al over Rokjesdag gehad? Dat heeft ja, toch een soort. heeft met seksisme te maken ja. ook. Um, zo zag ik ook het woord hacktivist. Ja, wat klopt. is dat? Ja, dat vind ik een mooi woord uh, in het woord hacktivist. Uh, het is eigenlijk een mixwoord van hak of hakken en activist of activisten. En je zou denken dat het een activiste op, op hoge hakken is... maar het is juist iemand die zich verzet... tegen het dragen van hoge hakken op de werkvloer. En ook tegen andere uh, uh, ja, uh, seksistische kledingvoorschriften... zoals je het dan zou kunnen noemen. En bijvoorbeeld het verplicht dragen van jurken of rokken... of het verplicht dragen van make-up. En dat is eigenlijk in het nieuws gekomen toen een Britse dus uh, he, de, zich er tegen verzetten. Uh, want die moest op haar werk verschijnen. Altijd in een rokje en met haar haar heel uh, netjes en met heel veel make-up op. En hoge hakken. Nou, ze kreeg last van de rug, voor wat er helemaal geen zin in. En zij heeft toen ja, eigenlijk de pers daarmee gehaald van nou ik heb daar uh, ik wil helemaal geen kledingvoorschriften krijgen. Dus dat is dus een uh, activiste. Maar het aan dat woord is wel dat je dus ook wel zou kunnen denken van nou, het is juist iemand die uh, als een soort statement altijd op hakken loopt of altijd ja. op hakken wil lopen. Dat zou het al kunnen zijn. Maar dat is het dus, uh, is het dus niet. Tegenhakken is, het ja, dus. is. Dan heb je ook nog een hacktivist. Dat is met een C, maar dat is ja. met computers. Ja, wel. klopt. Dat is iemand, een uh, <laughs> hacker, die eigenlijk meer uit, ja, uit, uh, uit een bepaalde overtuiging uh, dan uh, hackt, inderdaad. Maar dat, uh, dat is inderdaad dan met, uh, met, uh, met CK gespeeld. Oh ja, nou, uit, uh, Die moeten we niet, K. ja, precies. Die moeten we niet, herhalen, uh, een hacktivist en een hacktivist. Um, uh, kun jij je ermee identificeren met een hacktivist? Nou, niet in de eigenlijke betekenis. Want ik draag juist altijd uh, hakken. En ik vind, juist leuk. Ik, ik vind het juist leuk ook op het werk... om hakken te dragen en jurken te dragen. Dus ik, ik ben geen uh, traditionele haktivist, zou ik zeggen. Maar... Ik zou, het wel, ik zou het denk ik ook wel vervelend vinden... als ik verplicht werd om bepaalde kleren te dragen dat ik ja. op het werk. Dat zou ik denk ik ook wel vervelend vinden. Als ze hem tegen mij zouden zeggen van je moet een broek aan op het werk bijvoorbeeld... dan zou ik dat weer heel vervelend vinden. Maar dat, uh, broek een broektivist, Een broektivist, ja, precies. Ja. Ja, maar er de, de, de, de gaat natuurlijk ook over maatschappelijke druk... en zo'n beetje impliciete druk. Dus dat je uh, vrouwen die geen hakken aan het minder vrouwelijk vindt of zo. Wat vind je van die discussie? Nou ja, het is jammer dat... Uh, um het is eigenlijk altijd een onderwerp van gesprek. Dat valt me wel op bij vrouwen, hoe je er ook uitziet. Of je er nou voor kiest om juist mm -hmm. niet vrouwelijk uh, eruit te zien... of juist wel, het is altijd een onderwerp. Want je, je hebt ook heel vaak dat als topvrouwen geïnterviewd worden... Dat, uh, he, dan, dan staan ze aan het hoofd van ondernemingen, en dan zijn ze hartstikke succesvol. En dan wordt er uh, meestal aan die vrouwen gelijk iets gevraagd over hun kleding. Of er wordt iets gezegd over hun kleding, wordt gezegd hoe ze eruit zien. En de NOS heeft daar ook volgens mij in 2016 al of zo, een, Wel een leuk artikel over gepubliceerd. Zeiden ze van nou, wij gaan topmannen. Uh, die gaan wij eens dezelfde vragen stellen. Die topvrouwen worden gesteld. Hè? Dus uh, van, nou, waarom heb je voor dit pak gekozen? En goh, wat zit je haar goed? En, uh, en, ook, en ook dingen als van goh, hoe doe jij dat nou? Hè? Je baan combineren oh, met ja. kinderen. Ja. Dus dat is... Uh, dat, ik vind dat wel een heel interessante discussie. Want je hebt natuurlijk wel dat bepaald... Uh, gedrag, hè, dus ook bepaalde kleding. Het wordt vaak verwacht dat, uh, dat vrouwen uh, uh, ja, bepaalde kleren dragen. En van mannen wordt er dan niet zo heel erg op gelet. Ook als vrouwen op tv zijn, dan wordt vaak de outfit uh, doorgenomen. En bij mannen heb je dat niet, uh, heb je dat niet zo ontzettend vaak. Dat, uh, wel iets meer dan, dan vroeger. Hè, dat uh, in, in kranten, katernen of zo ook wel uh, bepaalde kleren van politici of zo onder de loep worden genomen. Wel, maar er zijn nog steeds wel vaak de vrouwen die er echt. Uh, die er echt op worden afgerekend. Dat is natuurlijk wel interessant. Doen. Ja, ja, zelfs ook uh, Theresa May en zo. Echt ja. vrouwen met macht, die worden daar. Klopt. Daar wordt dan ook over geschreven. Ja, inderdaad. Ja, ja. Die had inderdaad die had een gesprek, volgens mij, met... Ja, wat hem. was het ook alweer? Ja, een Schotse uh, minister, geloof ik, of zo. En, uh, dat ging over brexit en zo. En dan stond er ook zoiets bij. Er was een foto waarin ze allebei een, een redelijk korte rok droegen. Maar gewoon een prima, prima rok. En er stond er ook... Uh, Never mind brexit, who won lex it? Dus we gingen er gelijk weer <laughs> oh, over dan de, wie de mooiste benen of zo had. Maar goed, dat, uh, ja, dat is wel typerend. Maar wel interessant ook om. Uh, ja, vond ik leuk om me daar ook over te schrijven. Ja, yeah, lekker Nou, dat vind ik. wel weer creatief gevonden. Ja, dat wel. Maar euh, ja, ja. wel een beetje flauw. Ja. ja. Er uh, uh, uh, uh, uh, wordt ook wel gezegd: kleding maakt een man en zo. Dus bij mannen gaat het toch ook wel eens over de kleding? Ja, zeker wel. Het viel me vorig jaar ook op uh, tijdens de formatie. Er was natuurlijk uh, Hugo de Jonge, die minister. Die heeft natuurlijk altijd heel uh, vrolijke schoenen Ah aan. Ja, die heeft opvallende schoenen ja aan. En dat ging ook dagenlang over zijn schoenen. En dat was ook iedere keer was dat een onderwerp van gesprek. Dus het wordt, wel, uh, ja, het wordt wel steeds meer... En bijvoorbeeld de truien van Maarten van Rossum of zo, die zijn ook altijd geliefd uh, gespreksonderwerp. En er wordt dan zelfs ook vaak gezegd dat hij zwarte kooltrui draagt. Maar die draagt hij helemaal niet. Want hij draagt wel zwarte trui, maar altijd trui met een kraagje. Maar, maar goed, zwarte kooltruien, dat, uh, dat wordt altijd geassocieerd met een beetje eigenzinnige mannen. Dus dan, uh, ja. ja... Dat is hij wel, ja. Uh, we gaan even naar uh, Pyeongchang, want uh, daar wordt uh, daar is Cheryl Maas nu bezig, Edwin Cornelissen. Ja, ik zie er nu staan bovenaan die hele hoge schans. Die schans is opgebouwd met een uh, stalen constructie. En dan is het naar beneden die snelheid maken van 60 km per uur en springen. En ze weet na een 17e klassering in de eerste run dat het moet gaan gebeuren nu. Dat ze moet gaan stijgen in dat klassement. Geen fouten moet maken, maar vooral wat moeilijkers moet laten zien. We zien haar roteren om de as. En oh, ze valt, ze valt. Ja, en ze grijpt naar haar hoofd. Ze weet, dit gaat hem niet worden. Ik ga die score van 65 punten van de eerste run niet verbeteren. En dat betekent dat het gewoon... Einde Olympische Spelen. Sheril Maas geen uh, finale van de Big Air, terwijl ze daar zo van had gedroomd. Ja, ze wist dat ze risico's moest nemen natuurlijk, hè. Maar uh, ja, als je dan vervolgens zo landt, dan uh, houdt het op. We zien het nog eens. Ja, we zien haar wel landen, maar dan vervolgens op haar kont vallen... en met die armen zo van, oh, overkomt mij weer dit... is het toch weer niet het Olympisch toernooi geworden van Sheryl Maas. Vier jaar geleden ging het helemaal mis op de sloopstel. Presteerden ze helemaal niet. Vier keer een val meegemaakt, einde toernooi. En uh, dan is het nu... Toch weer hetzelfde verhaal. Twee keer een val in de sloopcel. Toen kon ze de wind als excuus aanvoeren. Maar nu, tijdens deze Big Air, lijken de omstandigheden prima te zijn en komt het er toch niet uit. Geen finale voor Sheryl Maas. Dat is een flinke domper voor haar. Ze had er echt van gedroomd om hier nog wat te laten zien. Ze heeft ook echt Olympische ambitie. Heeft al aangekondigd, ik wil naar de Spelen van Peking. Dat is al bijzonder als je nu al 33 jaar bent. Maar uh, ja, deze Spelen in Korea, die worden hem niet voor Sheryl Maas. Ze scoort 65 punten in de eerste run, 44 punten in de tweede run. De beste run die telt. Ja, dat is een score die bij lange na niet genoeg zal zijn voor een finale plaats. Balen. Balen voor Team NL in ieder geval. Edwin Cornelissen, dankjewel. Ja, jammer. Ja. Heel ja. jammer, ja. Volg jij de spelen een beetje? Nou, uh, indirect eigenlijk. Want ik, ik, uh, ja, ik, ik, ik zet er niet de tv voor aan... maar ik volg altijd wel heel erg op de voet het nieuws. Dus uh, in die zin krijg ik het wel mee. En dan kijk ik wel eens achteraf ook uh, filmpjes. Maar dan weet ik meestal al van... Uh, oh, die heeft goud en dan ga ik daarna nog eens het een filmpje kijken. Dus het is, uh, ik kijk het een beetje indirect en ook een beetje vertraagd. Maar ik uh, volg het dus niet heel fanatiek. Nee, het is wel slim eigenlijk dat je gewoon alleen de gouden medailles kijkt. Ja, precies. Dan het dan is wel leuk, door, Dan blijft het ook altijd, uh, altijd goed nieuws. Ja, we hebben... Uh, over uh, ja, eigenlijk een beetje politieke kleding. Er is eigenlijk geen enkel kledingstuk, wat uh, zo vaak uh, een politiek thema is geweest als dit. Laten we even luisteren. Nederland kent accijnzen. Wij kennen accijnzen op benzine en diesel. We kennen parkeervergunningen, we kennen een hondenbelasting. We hadden een vliegtax, we hebben nog steeds een verpakkingentax. En waarom dan niet, mijn eerste voorstel, de introductie van een hoofddoekjesbelasting. Een kopvoddentaks zou ik het willen noemen. Ja, we herkennen deze stem waarschijnlijk allemaal wel. Geert Wilders, de leider van de PVV. En die stelde hier bij de Algemene Beschouwingen... op een gegeven moment een hoofddoekjesbelasting voor. Hoofddoeken zijn echt een, een politiek thema. Hè? Dat ja, is denk ik klopt. het kledingstuk wat het meest besproken wordt in de politiek. Ja, zeker. En wat ik ook wel opvallend vond... is dat het woord boerka ook zo ongelooflijk veel in het nieuws is. Terwijl er in Nederland maar ontzettend weinig boerka's gedragen worden. En uh, ja, dat vind ik ook wel opvallend. En wat ook wel opvallend is dat... Uh, je hebt meer dan uh, uh, ja, eigenlijk religieuze kledingstukken dan vooral voor, voor moslima's. Bijvoorbeeld, je hebt dan de boerkamer, je hebt ook bijvoorbeeld de ghador en de niqab. Er wordt ook best wel veel over geschreven. Maar hoofddoek is natuurlijk een heel Nederlands woord. Mm -hmm. Maar dat uh, is natuurlijk vroeger ook wel gebruikt voor, uh, voor, niet, voor een niet-religieuze hoofddoek. Dus, uh, want je ziet ook wel het woord niqab. Dat betekent dan hetzelfde als, uh, als hoofddoek. Maar dat wordt toch ook wel minder gebruikt. Dus, uh, ja, niqab. Ja, ik heb het inderdaad ja. wel eens gehoord. Maar meestal wordt het gewoon hoofddoek genoemd. Ja Nee, ik vergis me trouwens. Het is hi het is Hijab, oh Ja, tuurlijk, ja. ja de, nikab de nikab is uh, ja, de nikab is uh, is ook een, uh, een hoog religieus toch? ja, maar het is een soort korte korte sluier. Is eigenlijk een soort korte boerka, is de nikab. Oh, ja. ja, ja. Ja, dan hebben we al vier woorden zo gehad hè, niqab, hijab, ja. uh, ga door, gaat door heb en boerka. Ja. ja, inderdaad. Ja. Maar het is opvallend is dus dat er ontzettend veel over die kledingstukken dus wordt geschreven. Maar dat ze dus helemaal niet zo heel veel uh, zichtbaar zijn eigenlijk in het straatbeeld. Vooral de boer niet. Dus, uh. En wat ik ook wel opvallend vond, is hoofddoek is dan inderdaad uh, de normale term. Maar zo'n term als hijab, die zie je dan wel weer in zo'n heel nieuw woord als hijabista. Dat is dan een, uh, een combinatie van hijab en uh, even kijken, fashionista. Fashionista, ja. ja. Dus dat is een fashionista dus met een hoofddoek. Maar dat is wel opvallend dan. Dat het dan niet hoofddoekista, heet, maar hijabista. <laughs> hoofddoekista, nou, ik weet niet <laughs> of dat nou zo lekker nee, klinkt. Dat, uh... Nou, kleding heeft dus in ieder geval wel veel uh, invloed op uh, het uh, politiek debat, zullen we maar zeggen. Ja, zeker, ja. Oké. Okay. Wij praten zometeen na het nieuws van drie uur door over klerenwoorden. En we gaan het ook hebben over het gebruik van Engels. Want er is volgens mij geen enkele scene, <laughs> begin ik al, te bedenken... waar je uh, meer Engelse en Franse woorden ziet als uh, de mode. En uh, er zijn mensen die daar tegen in het geweer komen. Die willen dat Nederlands behouden blijft. En uh, we gaan daar zometeen een aantal van laten horen. En dan leg ik het ook voor aan taalkundige Vivian Wassink... die hier in de studio blijft zitten. Verder gaan wij hip-hop analyseren... Want want daar heeft ze ook een boek over geschreven. Een taalkundige die zich bezighoudt met hip-hop. Dat hoor je vast niet vaak. Dat allemaal na het nieuws van 3 uur. Nachtkijkers.